Pinocchio en het Veld van de Wonderen Pinocchio, meneer Vos en meneer Kat liepen de stad uit. Ze gingen door een bos en over de heuvels. Toen het donker begon te worden, zei de Vos... Kijk, daar is een herberg. Laten we een hapje eten en wat uitrusten. Als we om middernacht verder gaan... zullen we als de zon opkomt bij het Veld van de Wonderen zijn. Ze liepen de herberg binnen en gingen aan een tafel zitten... De kat bestelde 35 vissen en de Vos een stuk of 10 patrijzen, 6 konijnen en een haas. Pinocchio at helemaal niets. Hij kon alleen maar aan de volgende dag denken. Na het eten vroeg meneer Vos de waard van de herberg om drie kamers. Ze gingen naar bed en vroegen de waard om hen precies om 12 uur te wekken. Om middernacht werd Pinocchio door de waard wakker gemaakt. Meneer de Vos en meneer Kat zijn al vertrokken. Ze zeiden dat je hen kunt vinden op het veld van de wonderen als de zon opgaat. En ze zeiden ook dat jij de rekening voor alle drie zou betalen. Pinocchio gaf de waard een van zijn kostbare goudstukken en rende weg. Het was heel donker. De maan en de sterren gingen schuil achter zwarte wolken. Pinocchio vond het best wel griezelig, zo alleen in de nacht... En toen hij even later door een dicht begroeid bos liep, hoorde hij plotseling geritsel. In het duister kon hij twee gedaanten onderscheiden. Ze droegen zwarte jassen en zwarte mutsen en ze kwamen achter hem aan. Dat waren vast rovers. De gedaanten kwamen steeds dichterbij. Lokio stopte vlug de vier overgebleven goudstukken in zijn mond en klom in een boom. Daar zou hij al veilig zijn. Maar toen hij naar beneden keek, zag hij dat de rovers de boom in brand hadden gestoken. Pinocchio sprong uit de boom en rende voor zijn leven. Toen hij achterom keek, zag hij dat de rovers nog steeds achter hem aanzaten. Pinocchio bleef rennen zo hard als hij kon. Voor zich zag hij een hutje, maar net voordat hij op de deur kon kloppen, pakten de rovers hem vast. Eén van de rovers zei dreigend, je geld of je leven. Pinocchio schudde zijn hoofd, nee, zei hij dapper, jullie krijgen mijn geld niet. Maar toen hij praatte, hoorde ze de goudstukken in zijn mond rinkelen. Hey, jij kleine bedrieger, zei een van de rovers, wij weten wel hoe we het geld uit je mond moeten krijgen. Zijn stem leek net het grommende geluid van een vos. De grootste van de twee rovers haalde een stuk touw tevoorschijn en daarmee hingen ze Pinocchio op in een boom. Morgen komen we terug, dan ben je dood en als je dood bent, gaat je mond vanzelf open en dan vallen de grootstukken op de grond, zeiden de rovers en ze liepen weg. Daar hing Pinocchio nu. Hij kon al bijna geen adem meer halen. In het hutje woonde een mooie vee. Ze leefde al meer dan duizend jaar in het bos. En ze had door het raam gezien wat de rovers met Pinocchio hadden gedaan. Zodra de rovers weg waren, stuurde ze haar koets die werd getrokken door witte muizen... en haar bediende een poedel naar de boom om Pinocchio te bevrijden. Even later lag Pinocchio in het bed van de vee. Maar hij bewoog niet. Naast het bed stonden drie dokters. Een uil... Een kraai en een krekel. Ze waren heel ongerust. Net voordat Pinocchio zijn ogen wilde opendoen, hoorde hij een bekende stem zeggen. Maar die pop heb ik eerder gezien. Het is een niet. Hij is heel ongehoorzaam en hij doet zijn vader veel verdriet. Het was de krekel die daar aan zijn bed stond. Pinocchio begon te huilen. En dat maakte de dokters heel blij, want nu wisten ze tenminste dat Pinocchio leefde. Hij wordt wel beter, zei de uil. Ik denk dat we nu wel weg kunnen gaan. De vee legde haar hand op het voorhoofd van Pinocchio. Hij had nog koorts en dus maakte ze een drankje voor hem. Maar omdat het heel vies smaakte, wilde Pinocchio het drankje niet innemen. De vriendelijke vee gaf hem toen eerst wat suiker om de vieze smaak weg te nemen. Pinocchio at wel de suiker op, maar hij wilde daarna het drankje niet innemen. De deur van de slaapkamer ging open en er kwamen vier zwarte konijnen binnen. Ze hadden een doodskist bij zich. "Bekomen je halen, zei een van de konijnen tegen Pinocchio. Mij halen, zei Pinocchio angstig. Maar ik ben niet dood. O, lieve vee, ik zal het drankje meteen opdrinken. En Pinocchio dronk het in één keer op. Zonde van onze tijd, zeiden de konijnen, weer voor niets gekomen. En ze liepen mopperend de kamer uit. Een paar minuten later was Pinocchio weer helemaal beter. En dat is heel gewoon, want houten poppen zijn meestal niet lang ziek. Pinocchio vertelde dat hij de goudstukken in zijn mond had verstopt. Waar zijn ze nu? vroeg de vee. Uh, ik heb ze verloren, zei Pinocchio. Maar dat was niet waar en op dat ogenblik begon zijn neus te groeien. En waar ben je ze kwijtgeraakt? vroeg de vee. Uh, ergens in het bos, zei Pinocchio. En zijn neus werd weer langer. Nee... Ik weet het al, ik heb ze ingeslikt. En omdat ook dat niet waar was, begon zijn neus weer verder te groeien. Toen Pinocchio zich naar links draaide, sloeg hij met zijn lange neus een ruit van de slaapkamerstuk. Je hebt gejokt, zei de vee. En ze zei dat iedere keer als hij zou jokken, zijn neus zou gaan groeien. Toen riep ze de spechten. Maken jullie de neus van Pinocchio maar wat korter... ...zei de vee. Dank u wel, zei Pinocchio toen dat was gebeurd. Ik heb je geholpen omdat ik je aardig vind, zei de vee. Maar nu ga je regelrecht naar huis, want je vader is verschrikkelijk ongerust. Pinocchio gaf de vee een kus en ging op weg naar huis. Maar toen hij langs de boom kwam waar de rovers hem in hadden gehangen... ...zag hij de vos en de kat... Wat ben ik blij dat ik je zie, zei de vos. Waar ga je naartoe? Pinocchio vertelde wat hem allemaal was overkomen. De vos en de kat deden alsof ze heel verbaasd waren en ze beloofden hem te helpen. Even later was Pinocchio de vee en zijn vader alweer vergeten. Vrolijk liep hij achter de vos en de kat aan naar het veld van de wonderen. Na een lange wandeling kwamen ze in de stad der Dwazen, waar heel veel bedelaars rondkriepen. Ze gingen verder en toen kwamen ze bij een veld dat er niet anders uitzag dan alle andere velden. Hier is het, zei de vos. Graaf hier maar een gat, Pinocchio. En Pinocchio begon te graven. Daarna gaf de kat hem een potje met zout en een kannetje met water. Leg de munten maar in het gat en strooi er een beetje zout over, zei de kat. Goed zo, vul het gat nu weer met aarde. Is dat alles wat ik moet doen? vroeg Pinocchio. Ja, je moet alleen nog een beetje water op de aarde gieten. Goed zo, we gaan nu weg en als je hier over twee uur terugkomt, hangen de takken van de boom vol met gouden munten. Pinocchio liep terug naar de stad der dwazen. Hij ging op een bankje bij de kerk zitten en keek elke minuut op de kerkklok om te zien of de twee uur al voorbij waren. Eindelijk was het dan zover. Hij rende naar het veld en zag niets. Toen holde hij naar de plek waar hij het geld had begraven. Iemand had op dezelfde plek een gat gegraven en het gat was leeg. Pinocchio hoorde iemand heel hard lachen. Het was een papegaai. Wat ben jij een dwaas, zei de papegaai. Ik viel bijna om voor het lachen toen ik je die munten daar zag begraven. Even later kwamen de vos en de kat terug en toen hebben ze het geld opgegraven. Pinocchio rende terug naar de stad der dwaasen. Hij ging naar de rechtbank en even later stond hij voor de opperrechter een oude wijze aap. Pinocchio vertelde hoe de vos en de kat hem bedrogen hadden. De rechter luisterde aandachtig naar zijn verhaal en sloeg toen met zijn hamer op de tafel. Je bent een dwaas, Pinocchio, zei de rechter. En dwazen verdienen dat ze bedrogen worden. En omdat je vier gouden munten hebt laten stelen, moet je vier maanden de gevangenis in. Arme Pinocchio. Hij werd door twee soldaten naar de gevangenis gebracht en opgesloten.